Besef dat we een hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan en voor eeuwig hoge priester is, omdat hij met zijn eigen bloed de prijs voorkomen heeft betaald. En hij doet zijn werk in het hemelse heiligdom en hij is voor ons de voorbidder dat als we bidden tot de vader is hij die zegt mijn bloed, mijn bloed. Want het is alleen op grond van het bloed dat onze prijs betaald is waarin we vrede met God hebben ontvangen en dat we ook mogen pleiten op zijn belofte. Er is geen één mens wat recht heeft op datgene wat God beloofd heeft, buiten het bloed van het lam, waardoor de prijs is betaald. Vandaar het hemelse heiligdom, waarvan het aardse heiligdom de schaduw is. We gaan een paar dingen overlezen vanavond. Ik neem twee teksten die we vorige maand hebben gedaan, ook op de Nieuwe Maan, en waar we dan mee geëindigd zijn, zodat we daar de, de volging weer kunnen oppakken. We hebben de laatste twee versen gelezen uit Hebreeën 9 vanaf vers 23. Daar zegt Paulus: noodzakelijk moesten dus hiermede, dat zijn de afbeeldingen van de hemelse dingen, gereinigd worden. Dus de afbeeldingen van de hemelse, dus die op aarde waren, moesten gereinigd worden. Maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze. Dus niet met het bloed van stieren en bokken, maar met het bloed van onze Heer Yeshua. Alle eeuwen, vanaf Adam en Eva, hebben ze dat niet kunnen beseffen. Er moest uiteindelijk een lam geslacht worden, waardoor de prijs echt betaald zou worden. Ze hebben er altijd in de schaduwen naar uitgezien. Want God had het beloofd, hij had het gezegd. Het waren schaduwen van hetgeen wat komen moest. Want, zegt hij, Messias is niet binnengegaan in een heiligdom... dat met handen gemaakt, een afbeelding van het ware... Maar in de hemel zelf. Dus Yeshua die moest naar de hemel zelf. om thans vandaag ons broeder en zuster ten goede voor het aangezicht Gods te verschijnen. Hij is ook de enige die voor het aangezicht van God kon verschijnen. De rechtvaardige in wie geen gebrek is. En zoals er nu eenmaal de mensen beschikt is. Eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. En het gaat over het oordeel. Zo zal ook Christus, Messias... nadat hij eenmaal geofferd heeft... om vele zonden op zich te nemen. Hij heeft eenmaal geofferd. Eenmaal geofferd, zijn leven gegeven. De dood ingegaan en door de genade God opgewekt uit de dood. Want de dood kon hem niet houden vanwege zijn rechtvaardigheid... Dus God heeft hem op grond daarvan kunnen opwekken. Wij zullen ter zijne tijd opgewekt worden op grond van de rechtvaardigheid van Jezua. Omdat we dat hebben aanvaard, we hebben ons oude leven begraven en we zijn opgestaan in een nieuw leven. Daarom hebben we hoop, omdat we met Hem gestorven zijn en opgestaan zijn, tot Hij ons ook uit de dood zal opwekken. De kern van het evangelie van het Koninkrijk van God, wat is dat? Dat is niet dat Jezus de Christus is. Dat denken de velen. Nee, dat is dat hij is opgestaan uit de dood. En wij zullen met hem opgewekt worden uit de dood. Dat is dus de hoop op het koninkrijk van God. Ten tweede malen zal die zonder zonde aanschouwd worden door hen. Broeders en zusters. En Mag je je naam dan invullen. Die hem tot hun heil verwachten. Alle gelovigen vanaf Adam hebben uitgezien naar de komst van de Messias. Allemaal hebben ze in geloof Uitgezien. En hij komt. Eentje, één een gelover in de midden. En hij komt. Amen. Echt waar. Zeker. Als je zoiets hoort, moet je zeggen, amen. Want het is de hoop die we hebben, hij komt. En we zullen er klaar moeten zijn, ook al zal hij morgen komen. Al zal hij vannacht komen, je moet bereid zijn hem te ontmoeten. Echt belangrijk. Nou, het thema voor deze avond heb ik maar gegeven. Geef nou uw vrijmoedigheid... Niet prijs. Hoeveel is je uitspraak? Vind je dat niet krachtig? Dat vrijmoedig. Hè? Zit het woordje moedig in? Vrijmoedig. Je moet je vrijmoedigheid niet prijsgeven. Wees bereid om ook aan alle plaatsen je getuigenis te geven. Alleen je moet de paarden niet voor zwijnen gooien. heb je ook nog gezegd. Hè? Maar waar je de vreugde en de vrede van God kunt verspreiden. En met mensen gemeenschap kunt hebben. Om het te delen. Nou zegt hij, geef uw vrijmoedigheid niet prijs. Ik heb er zelf maar een uitroepteken achter gezet tot we het niet zachtjes zeggen. Maar geef je vrijmoedigheid niet prijs. Aan niemand prijs geven. Ook voor niets prijs geven, broeder en zuster. Hebreeën 10 gaat op een schitterende wijze verder. Vele christenen hebben dat gelezen. En vele christenen gaan hier de fout in. Dat is niet om af te geven op christenen, maar dat is gewoon de christenheid. Het gaat niet over mensen, het gaat over leer. We hebben een vreemde leer meegekregen. Maar wat staat er nou? Want daar de wet slechts een schaduw heeft der toekomstige goederen. Waar hebben we het over? Sommigen interpreteren dat woordje wet als de tien geboden. Ah, Die tien geboden zijn een schaduw, joh. Nou, echt niet waar. Tien geboden is de basis van het verbond van God. Slecht maar niet tussen. Inderdaad. Je hebt goed gestudeerd. Ja, inderdaad. Je bent me voor. Eigenlijk had ik een streepje onder moeten zetten, of een haakjes eromheen moeten zetten. Het woordje slechts staat er helemaal niet tussen. Dat hebben de vertalers tussen gepompt. Ja, eigenlijk vonden ze het jammer tot het zo geschreven werd door Paulus. Dus de vertalers hebben het woordje slechts ertussen gezet. De wet is slechts. Want dat is een beetje minder. hè? Nee, je kan rustig slechts vergeten... De wet, de wet... het is een schaduw heeft... der toekomstige goederen. Over welke wet gaat het? Want daar de wet... een schaduw heeft... der toekomstige goederen... er komt iets in de toekomst... maar het is niet de gestalte van die dingen zelf. Is zij nimmer in staat... ieder jaar... met dezezelfde verander? die onafgebroken gebracht worden... degene die toetreden te volmaken. Wat een zin, zeg. Wat een zin. Komma op komma op komma op komma. En dat is de schrijfstijl van Paulus. Die geeft maar tussenzinnen, tussenzinnen, tussenzinnen... maar het is een versterking waar het om gaat. Je moet het gewoon goed lezen. Want daar de wet een schaduw heeft van de toekomstige goederen... niet de gestalte van die dingen zelf... In de hele offerdienst, de hele tabernakeldienst... waren allemaal schaduwen... die allemaal een werkelijk beeld hebben in de hemel. Want we hebben de schaduw op aarde... dat hebben we van Mozes gekregen, want die kreeg inzicht in de hemel. En wat hij daar in werkelijkheid zag, heeft hij af moeten beelden op aarde. Om een indruk te geven dat ze op aarde dingen moesten leren... terwijl ze eigenlijk hun neus naar boven moesten heffen. Want daar vindt het echt plaats. Daarom is ook de Heer... ...naar de dood opgestaan uit het graf... ...en is hij zichtbaar vertrokken... ...naar de plaats waar hij naartoe moest gaan. En toen hij aangekomen was... ...wat heeft hij toen ook weer gedaan? Op de vijftigste dag... ...zijn geest uitgestort... ...over zijn discipelen. Diezelfde geest hebben wij ook ontvangen. Daarom is het ook een vreugde... ...om in de geboden van de Heer te wandelen... ...en niet zeggen, nou is de wet volbracht... ...nou hoeven we de wet niet meer te doen. Nee, echt niet waar. Als iemand zegt, de wet is weggedaan... Dan kan je bijna zeggen, je bent een anarchist. Anarchisten gooi je de wet over, over woord. Hè? Maar in het koninkrijk van God heerst de wet, de inzettingen die God ons gegeven heeft... om in alle orde te kunnen leven binnen het koninkrijk van God. Ze is nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offerander in de tabernakel... die onafgebroken gebracht worden, degene die toetreden te volmaken. Niemand werd volmaakt door een lammetje, een stier en dat offer te brengen... die wel naar binnen mocht één keer per, Eén keer per jaar, jaar met grote verzoendag. Ja, inderdaad. En daar moest ook extra voor geofferd worden. Ja, inderdaad. Voor zichzelf. Ja, gaat dat ja, want ook de hoge priester was niet vermaakt. Ja. Daarom waren dus alle types die meededen... waren maar sterfelijke mensen. Waren allemaal maar schaduwen van de enige die het echt zou doen. En dat is Yeshua. Maar... Yeshua was ook de enige die, die kon opvaren naar de hemel... om het werk te verrichten. Vandaar dat het plaatje erbij staat... Hij staat voor de Ark des Verbonds in het Allerheiligste. En het allerheiligste is het tegenbeeld van het allerheiligste in de hemel. Immers zegt hij, zou anders het offeren daarvan niet opgehouden zijn. Nee, dat gaat maar door, dat gaat maar door. Doordat degene, oftewel die hoge priester, die de dienst verrichtte, na eenmaal gereinigd te zijn, geen allerlei besef van zonde meer hadden. Nou, dat was natuurlijk niet zo. We zijn voortdurend overtuigd van onze zonde. Daarom weten we ook dat we het in het heiligdom moeten brengen. En één keer per jaar de hoge priester naar het allerheiligste. Het is een complete symboliek. Ook wij hebben alleen maar het besef van zonde. Kan weggenomen worden door de reiniging, dat bloed van Yeshua. Dus we kunnen ook in het geloof zeggen, we hebben het afgelegd. We zijn de dood ingegaan. We hebben het in het watergraf laten liggen. We zijn opgestaan in nieuwheid van leven. Dan heb je grond om achterom te kijken. en zeg, Kijk, daar zijn we uitgekomen. Zoals Israël uit Egypte vertrekt, uit de verwarring. En door het watergraf heen gaat, laten ze alle slavernij achter. Hebreeën 10 vers 3. Doch, zegt die doch, door die offeranden die daar gedaan werden, werden ieder jaar de zonden in gedachten is gebracht. Dat is niet leuk. Ieder jaar komt het terug. Doen wij het ook niet zo? Ja toch? Elke keer wordt het in herinnering gebracht... en dan gaan we in verootmoediging. We komen met Grote Verzoendag in aanraking. We komen in verootmoediging, want Grote Verzoendag is de dag... dat Yeshua het allerheiligste betreedt in de symboliek. En uiteindelijk daar de eindverzoening doet... Dus wat op aarde in de tabernakel gebeurde... gebeurt momenteel in de hemel... door onze hoge priester in de hemel... tot de dag dat hij terug zal keren. Door die offeranden... werden ieder jaar de zonden in gedachtenis gebracht. Want... Ja, het is onmogelijk... dat het bloed van stieren of bokken... zonden zou wegnemen. Dus in de aardse tabernakel... werden ze gebracht in de tabernakel... En dan werd het gelaten. Maar echt weggenomen is natuurlijk een hele periode... tot het echte offer gebracht is. Het is dus onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken... gedurende die periode de zonde zou wegnemen. Nee, het is een geloofzaak. Dus wat vroeger de Jood in moest geloven met zijn tabernakeldienst... hebben wij op dezelfde wijze, nu Yeshua opgestaande naar de hemel is gegaan... door hetzelfde geloof spreken we over het hemelse heiligdom... Het is dus niet meer op aarde, maar het is in de hemel. De ware tabernakel die niet door mensenhanden is gebouwd... maar door de heer zelf is ingezet. Maar stel dat die, dat die tempel er nog gebleven was... dan hadden ze het denk ik nog steeds gedaan. Hoe het dan gegaan, was, weet ik niet. Maar hij is verwoest. Ja, maar toen nog niet. Maar het aardse is een schaduw van de... Ja, Ten alle tijden. Ten alle tijden. Ja. Ook de tent was een eerste schaduw... Van het echte, dat het later een stenen gebouw wordt. Maar ik denk dat we het nog nodig hebben. Jazeker, ja. We zouden we nu nog dat voorbeeld hebben? Ja, inderdaad. Daarom hou je er ook een preek over. Want het is een schaduw. Ja, het is nog steeds een schaduw. nou ja, of het is een schaduw. Ja. En het, uh, het feit dat deze heiligdomsleer, want het is een heiligdomsleer, is pas ontstaan na de verwoesting van de tempel. Begint het zich ook te ontwikkelen? Dan denk je: hé, hey, we zijn de tempel kwijt, hoe, hoe gaan we nou verder? Een hoop mensen denken nog steeds... oh, die tempel moet gebouwd worden, want dan kunnen we weer verder. Alle respect voor die gedachten. Maar we kijken verder dan de schaduwen. We kijken naar datgene waarin Yeshua als hoge priester is ingegaan. Eens en voor? Akkoord. Hij komt dus niet terug om weer in een soort tempeldienst... met offeranders te gaan beginnen. Hoe het zal zijn in de toekomst... staat weinig over geschreven, maar hier vindt de ware bediening plaats. Daarom zegt hij... Bij zijn komst in de wereld slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild. Maar gij hebt mij een lichaam bereid. Hé, hey, wie zegt dat eigenlijk? Ja, maar wie zegt het eerst? Is dat niet David? Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: Het is profetie, he? David profeteert. He? Slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild. God wil helemaal geen slachtoffers. Wat wil die wel? Zodat je daar laten zien. Ja, moet je niet alles voor zeggen, Halloween. Tja, Echt waar, hè? Heb je het begrepen, lieve mensen? Slachtoffers en offergaven hebt gij niet gewild. Het staat nou te benen in de Torah: slachtoffers en offergaven. Maar hier zegt hij: Gij hebt het eigenlijk niet gewild, slachtoffers en offergaven. Nee, die zijn gekomen als schaduwen om te beseffen wat er moest leiden vanwege onze zonde. Want het was echt niet leuk om een bokje de keel af te snijden tot hij het bloed verliet. Ja? Moest dat, uh, dat, uh, dat bokje niet vastgehouden worden bijvoorbeeld met de uitocht vier dagen in het gezin? Tot de kinderen konden wennen in het huis? En tot juist dat bokje geslacht moest worden? Dus het besef dat je iets moet slachten wat bloed kost... is een type van het beeld van onze Messias. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld... slachtoffer en offergave heeft God helemaal niet gewild. Hij had gewild dat wij in gehoorzaamheid zouden wandelen. Vindt u het prettig om elke dag naar vader toe te gaan... over alle zonden die je hebt gedaan? Wij zijn soms zo geïndoctrineerd... we denken dat de hele dag zonden lopen te doen, maar dat is niet waar... We leven een weg in rechtvaardigheid. Maar als je ligt, de Torah overtreedt, dan zeg je vader vergeef me, dit had ik niet moeten doen. Dan beleid je op dit. Maar we kunnen in rechtvaardigheid wandelen. Niet omdat wij zo rechtvaardig zijn, maar we wandelen in Christus. Slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid, zegt de David. Want dit is wat David gesproken heeft, het is een citaat. In brandoffers en zondeoffers heb gij, Abba Yahweh, geen welbehagen gehad. Hij zit niet te ruiken. Oh, heerlijk die offers. Hij heeft het ons gegeven, opdat hij zou weten dat we offeren. We beseffen. Ja, we moeten het beseffen. Hij vindt het helemaal niet leuk. Het is een redmiddel voor ons. Wat uiteindelijk de, de dood van zijn eigen zoon gaat kosten. Het is een citaat wat gegeven wordt uit Psalm 40, waar David profiteert naar de Messias toe. Slachtoffer en spijsnoffer hebt gij geen behagen. Tussen haakjes staat erachter, gij hebt mij geopende oren gegeven. Schitterend is dat, hè? Wij hebben open oortjes gekregen, omdat we het horen en snappen. Brandoffer en zondoffer heb gij niet gevraagd. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekenrol is over mij geschreven. Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Zegt David, uw wet is in het binnenste. Lieve mensen, waarin wordt Torah geschreven bij ons? Tot precies in het hart. We zitten in dezelfde positie als David. Hè? Want David zingt hier zijn psalm. Alleen het moet ons eigendom gaan worden tot in dezelfde mond en in dezelfde uitspraak David naspreken. Vader, ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet, uw Torah is in mijn binnenste. Het is mijn diepste verlangen om naar Torah te leven. Niks, wet is weggedaan. Doch, daarna heeft hij gezegd, zegt dezelfde David. Zie, hier ben ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op, ja, het eerste om het tweede te laten gelden. Krachtens die wil... broeder en zusters, die wil, ik onderstreep het... zijn wij eens voor altijd geheiligd. middels die, Krachtens die wil. Het is een uitdrukking van je wil. Door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Dat moet je je beseffen. We hebben een wilsbesluit genomen omdat God het ons heeft laten zien. Yeshua te aanvaarden. Met hem te sterven. En op te staan in een nieuw leven. En daarmee het verbond omhelzend. We zijn voor onze hemelse vader dood. Misschien vindt u het gek om te horen. Maar wij zijn allemaal doden. Naar ons vlees. Want we hebben ons te graven gedagen. En we zijn opgestaan in een nieuw leven. Dat we leven. Ik leef niet meer. Maar. Zeg het eens. Amen, Christus leeft in mij. Dat heb je dus met je doop bekrachtigd. Geil, ja, heel mooi. Geil, heel anders. Je hebt Christus leren kennen. Daarom zijn we ook zo liefdevol voor elkaar. Daarom knuffelen we elkaar. En als iemand fouten maakt, vergeven we die ander. Het is een vreugde om dat te doen. Zo, ja, knul, ik begrijp het. Ik heb net zulke streken dan jij. Ik vergeef het je. Ja, inderdaad. In de psalm staat: Ik zal uw wet ijverig betrachten. De ganse dag. En vroeger komt dat raar. Maar als je de Heer kent, ze zeg je nou ja. Het is een, een heilige ijver om naar zijn Torah te leven. Als je in het Koninkrijk van God wil leven, doet het gewoon naar de regels van het Koninkrijk van God. Wil je in Engeland leven, ga je links rijden. Wil je in een Rotterdamse, een Hollands Koninkrijk leven, moet je rechts rijden. En in het Koninkrijk van God doe je gewoon wat de Torah zegt. Voort staat elke priester, broeder en zuster, dagelijks in zijn dienst. Elke priester. Om telkens maar dezelfde offers te brengen. En nimmer, die nimmer de zonden kunnen wegnemen. Dus die priesters stonden elke dag die offers te brengen, maar die konden de zonden niet wegnemen. Nog steeds. En die kunnen de zonden niet wegnemen. Zijn u de zonden al weggenomen? Ja, hoe? Door geloof hebben we een stap genomen. Door het geloof kunnen we in het gebed tot vader zeggen. Vader dank u wel. tot mijn zonden en schuld zijn betaald. Want dat is de enige weg om nog vrede te hebben met God. Maar eigenlijk staat er alleen maar dat we geheiligd zijn. Dus dat is apart gezet. Ja. Maar we gaan ervan uit dat onze zonden vergeven zijn. Zodra we ze beleiden. Beleiden en laten. Dan zou je barmhartigheid ontvangen. We hebben ze beleden. We kozen ervoor om ze te laten. En we leven nu uit de barmhartigheid van God. Het is barmhartigheid dat God ons niet verpletterd heeft. He? Elke keer staan die priesters... maar dezelfde offers te brengen. Maar u doet het ook. Zodra je een fout maakt... dat wil je niet. Oh, God vergeef me. Dit wil ik niet. Dank u voor het offer van Yeshua. Je pleit weer op precies hetzelfde... wat die priesters al jaren deden... en wat die hoge priester dan in het heilige der heiligen... weer voor het aangezicht van God brengt... op grote verzoendag. Momenteel doet onze Heer Yeshua dat... in het hemelse allerheiligste. Dus... Wie zijn, vandaag, wie zijn vandaag de priesters? Gij zijt een koninklijk priesterschap... Ja, om te bemiddelen tussen God en de mens. Ja. Wij zijn met elkaar een koninklijk priesterschap. En dat zijn we omdat we verbonden zijn met Yeshua. Wonderlijk is dat, hè? We zijn met elkaar priesters. Je hoeft helemaal geen studie meer te doen. Je hoeft niet naar de theologische school. We zijn priesters voor de Allerhoogste. Wij leren alle dagen theologie... He, er zijn theologen die zeggen... we hebben zes jaar theologie gestudeerd. Ik zeg, joh, dat is helemaal niks. Ik loop, al, ben ik? Oh, ja, 65. ik loop al 35 jaar theologie te studeren. Ja, toch? En dan hebben ze op die zes jaar theologie... nog niet gesnapt dat de Shabbat de dag van God is. Dan zeuren ze nog over de zondag. Dat is toch raar. Ja, vind je ook niet? Met alle respect voor theologen. Ja, inderdaad. dat durf ik dat niet meer te zeggen. Theoloog. En hij liegt nog steeds. Ja, het is het. Maar normaal zou ik het niet meer zeggen. Broeder en zuster, deze, dat is Yeshua, echter. Is na één offer voor de zonde te hebben gebracht. Voor altijd gezeten aan de rechterhand van God. Wie zit er altijd aan de rechterhand van God? Dat is Yeshua. Hij wordt dadelijk door zijn vader weer naar de aarde teruggezonden. Net als de gelijkenis van die zoon. Die naar een ver land ging, weet u nog wel? En dan werd hij gerotzooid door de knechten. En dan komt hij terug. Nou, dan doet hij die rotzooi in de knechten... Doet hij, een kwa, een, doet hij kwaad aan, hoor. Wij leven in precies die periode. Wij zijn ook Gods knechten op aarde. Maar het is een vreugde om als knechten te leven... en zijn woord te delen met anderen. Deze Yeshua-echter is naar één offer... voor de zonde te hebben gebracht... voor altijd gezeten aan de rechterhand van God... Als hij dadelijk terugkomt, hij is hij nog steeds gezeten aan de rechterhand van God. Want alles wat Yeshua zegt en wat hij gezegd heeft, zegt hij namens zijn vader. Als je Yeshua hoort spreken, hoor je de vader. Dus als Yeshua zegt, doe dit, doet het. Wat hij zegt, zei zijn moeder dat ook niet? Tegen die mensen met die wijn? En alles wat hij zegt, wat heb jij toch gezegd? Huh? Is Leuk is dat toch? Alles wat hij zegt, doe dat. Echt waar, doe dat. Inderdaad. Het wonderlijke is, zelfs Yeshua, hoewel die zonde zonde was, is ons voorgegaan in het watergraf. Ja, Heer, maar u hebt toch. Oh, oh dit, dit zegt hij. Aldus betaamt het ons, ons, alle gerechtigheid te vervullen. Je gaat het graf in, om daarna op te staan en in geloof te wandelen. Deze echter is na één offer voor de zonde te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand gods. Zo staat geschreven. Voorts afwachtende totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank van zijn voeten. Dus degene die al die duizend jaren maar niet en onwillig is geweest, er komt een dag dat Yeshua ze onder zijn voeten zal vertreden. Dan komt hij weer, Hebreeën 10 vers 14. Want door één of voor heeft hij, Yeshua, voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Hij heeft ons voor altijd volmaakt voor ons die geheiligd worden. Wij geloven toch wat hij gezegd heeft. Wie gaan er geheiligd worden? Dat is een werk wat hij doet. Wij zullen geheiligd worden, want we wandelen in getrouwheid voor zijn aangezicht. Dan kunnen we op hem rekenen. We gaan geen zijweggetjes meer bewandelen. Nee, dat is de weg van de Heer. En zijn de broeders of zusters die het moeilijk hebben erin... dan zullen we ze niet veroordelen... maar juist bij de tijd weer brengen... om gezamenlijk voor te trekken. Ook de Heilige Geest heeft ons daarvan getuigenis. De Heilige Geest, ja. Wat is dat ook alweer, de Heilige Geest? De Geest van God. De geest van God. Veel mensen denken dat het een soort derde persoon is... alsof God meervoudige persoonlijkheden heeft. Echt niet waar. Dat is de Geest van God zelf... Weet u waar de geest van Willem Verduauw vandaan komt? Hier, uit zijn eigen denken. Als u mij hoort spreken, dan weet je precies wat ik in mijn gedachten, in mijn geest heb. Ja, Alex doet al dit. Hij kent zichzelf natuurlijk. Want wij kunnen nog denken wat we denken. En dan zeggen van, ik ben een aardige vent, vind ik jou. Snap je? Het toontje. Dan klinkt dat goed, maar in mijn gedachten denk ik dan, nou, hij kan me wat. Dat is de mens. Maar dat is bij onze vader in zijn geest niet. Wat er uit geest van God komt, dat is wat God gesproken heeft. Ja? Juist. Dus wat uit de mond van God komt en uit de mond van Yeshua komt... dat is geen dubbele tong. Dat is zoals het is. Dus als Yeshua spreekt, hoor je het uit de geest van zijn vader komen. Volledig in overeenstemming met zijn vader. Er is geen verschil. Hij is volkomen één. Yeshua is niet de vader... Maar Yeshua is de zoon van de vader. Dus ook de heilige geest heeft ons daarvan getuigenis gegeven. Dus de geest van God. We hebben het gesnapt, de boodschap. Want nadat hij, hier gaat het over Yahweh, onze God, gezegd had... Dit is het verbond waarmee ik, Yahweh, mij aan hen verbinden zal na die dagen. Wie zegt dat? Zegt Yahweh. Ik zal mijn wetten in hun harten leggen en die in hun verstanden schrijven. Zeg nou eens eerlijk, is de Godstora niet in onze harten geschreven? Hoe schrijf je Torah in je hart? Waarom denk je dat uh, al die rabbijnen en al die Joodse mannen voor de muur staan? Te repeteren, dezelfde woorden van God te spreken uit Torah. Die staan de woorden van God in hun hoofd te stampen en in hun hart te stampen. Er zijn jongetjes van 12 twaalf jaar... die lezen zo de Torah uit hun hoofd op. Ik heb een moeder gehad... die had een gigantisch goed geheugen... die kon alle psalmen, maar dan in de berijming... want wij zongen vroeger natuurlijk berijmde psalmen... die kon alle psalmen uit haar hoofd op zijn. Dat ging maar door, dat ging maar door. Ik vond het al heel wat... toen ik voor het eerst hoorde. dat was op psalm 119... achter elkaar foutloos zei... Oh, dat is nog niks, ik doe ze allemaal weer. <tacht> ja... Dat is wonderlijk toch, zo, ik heb zo'n geheugen niet. Ja? Nou, ik zal mijn wetten in hun hart leggen, dat doet vader. Weet u hoe u eigenlijk tot geloof gekomen bent? Ja, door het gehoor. Van wie heb je het gehoord? Van de Geest van God. Wie heeft de Bijbel geschreven? Door de Geest van God is die geschreven. Dus toen we het woord van God gingen horen, ging er bij ons iets veranderen. Het is Gods werk dat wij tot behoud zijn gebracht. Dus het is het werk van God die door zijn woord tot ons gekomen is. En omdat we zijn liefde hebben gezien, dan hebben we gezegd... jongen, wat een liefdevolle God. Hij vergeeft mij al mijn zonden. Dat is toch een vreugde om hem tegemoet te gaan? Vroeger was ik bang van God. Ja, nu nog wel, want ik vrees hem echt. En de vreze des Heeren is echt... Focus in het Grieks, vrees, het, van alle wijsheid. het is het begin van alle wijsheid, ja. En wat staat erachter? De vrees des hier is het beginsel van alle wijsheid en de kennis van de heiligen is verstand. Dus de kennis die wij als heiligen hebben opgedaan van de woorden van God, dat is pas verstand. Want als je dus niet doet wat God zegt, dan heb je geen verstand. Je bent dwaas. Nou, nog een keertje. Dit is het verbond waarmee ik hen zal verbinden... na die dagen, zegt Yahweh... ik zal mijn wetten in hun hart leggen. Ik zal ze in hun verstand schrijven. Begint begin dus maar gewoon te citeren wat de woorden van God zijn. Dit is geen nieuwe tekst, dit is gewoon een citaat. Want Jeremia heeft het al gezegd. Hoofdstuk 31, vers 33. Dit is het verbond dat ik met het huis van Israël... Hé, hey, huis van Israël. Hé, hey, zijn wij dat eigenlijk wel, of niet? Inderdaad. Wij zijn aan Israël ingelijfd. Oh ja, hoe dan? Door één te worden met Messiah. Hij, die de top is van het verbond, heeft ons geleerd dat we in hem gedood moeten worden. Eén met hem moeten worden in de dood. En één moeten worden in de opstanding. Je ja. zou hem eigenlijk kunnen dat doordat je een verbond, een verbinding hebt. Dan zou ik zeggen. Heb je eigenlijk een verbinding, een relatie? Ja, je moet ja zeggen. Ja. Ja. een beetje met dit met. Ja, of zo Je moet net als in een huwelijk ja zeggen op de verbondstrouw. Wil je me eeuwig trouw zijn tot de dood scheidt? En die vrouw zegt ja. Nou, dan hebben ze gevangen, dus is ze vast. Ja, je houdt elkaar aan het verbond. Alleen jij moet het ook zeggen. Dus die vrouw zegt ja, maar je hebt ook ja gezegd. zeg ik inderdaad, nou wij gaan door tot de dood ontscheidt. Als je dat nog wil gaan verbreken, heb je echt een probleem. Lieve mensen, dit is het verbond, zegt hij, dat ik na met het huis van Israël zal sluiten na deze dagen. Luidt het woord van wie? Het is niemand minder dan Yahweh zelf. Hè? Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Als je daar iets tussen uithaalt, is hij je god niet meer of je bent zijn volk niet meer. Je behoort hem niet toe. Alleen degene die in rechtvaardigheid wandelen, buigen voor de woorden van Yahweh en Yeshua... Horen tot het Koninkrijk van God. Je kan zeggen, ik geloof dat Jezus de Christus is. Dat is mooi, maar niet doen wat hij zegt. Dan sta je alles weg. Dan zeg je het wel, maar je doet het niet. Je moet navolgers zijn van Yeshua. Nou geef je vrijmoedigheid, maar niet prijs, lieve mensen. Want het staat er echt. Vindt u het ook niet? Hij zegt, hun zonden en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken. Onze God heeft een gezegend... Geheugenverlies. Prijs God voor zijn geheugenverlies. Want hij zegt, ik zal jouw ongerechtigheden niet meer gedenken. Maar owee, als je opnieuw in zonde gaat leven, dan zal hij ze allemaal terughalen. Je moet dus je eigen bekeren, sterven, opstaan in een nieuw leven en stoppen met de zonde. Want als je het moedwillig doet, waar blijft dan nog de verzoening? Er zijn hele ernstige teksten als je dat leest in Leviticus. Want door deze dingen vergeving bestaat... Is er geen... Oh, wacht even. En hun zonden en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken. Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat... is er geen zondoffer meer nodig. Let op. Daar wij dan broeders volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom... door het bloed van Jezus. Durft die aan me te zeggen? Als wij in gebed zijn en we het aangezicht van vader komen... dan beseffen we ons dat we eigenlijk zijn in de geest in het hemelse heiligdom. En hoe komen we aan dat soort visioenen? Dat zijn de woorden die we gekregen hebben van de Heer. Want wij verbeelden die woorden. We maken geen beelden, maar we hebben er wel een indruk van. Dan denken we, ja inderdaad, vader, dank u wel dat ik voor u trood mag verschijnen. Met alle respect en met alle nederigheid. Beseffen. Besef hebben. Van... Juist. En ook besef hebben van je eigen ongerechtigheid en van je, soms je onmogelijkheden. Want je zit nog steeds dik in je vlees. Ook al ben je gedoopt en ben je opgestaan uit het watergraf. Je hebt nog steeds dat oude vlees aan je lijf hangen. We hebben volle vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom. Ja, door het bloed van Yeshua. Dat is een nieuwe en levende weg die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Ja, ja, dat is zijn vlees. Zijn vlees is doorboord. Hij is aan het hout gespijkerd. Hij is gestorven voor ons. Zijn bloed heeft gevloeid. Hij is echt dood. Drie dagen en drie nachten in het graf. Naar de profetie die gegeven was. Hoe heet die profeet ook weer? Nee. Jona. Jona. Zoals Jona drie dagen en drie nachten in het hart van de zee was, het hart van de aarde. Zo zou Yeshua zijn drie dagen en drie nachten in het graf. Hij heeft drie dagen en drie nachten in het graf geweest. En niet zoals de christenheid leert van vrijdag, zaterdag en zondagmorgen opstaan. We gaan het over een zondoffer. Er zijn nog heel veel andere offers. Ja, er zijn wel andere offers. Die allemaal, maar we hebben het nu natuurlijk over echt de zondoffer. Ja, de zondag, waardoor ook het Allerheiligste in moest. Waarin hij dus alles meenam in dat Allerheiligste. Wij hebben, broeder en zuster, een grote priester over het huis gods. Ja, we hebben het nog steeds over dit heiligdom hè, waar Yeshua vertoeft. Laten wij nou toetreden met een waarachtig hart. Eerlijk hart. Echt oprecht. Ben je fout? Zeg vader, ik ben fout. Je komt met een waarachtig hart. In de volle verzekerheid van je geloof... Met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad. Het is een handeling die je verricht. Het is een handeling die je verricht. Gezuiverd van besef van kwaad. En met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Je bent niet voor niks gedoopt. Kijk erop terug. Wees dankbaar, ook tegen vader, dat je mocht sterven en mocht opstaan. Door de dood en de opstanding van Yeshua. Laten we de beleidenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. We houden ons alleen maar vast aan de belofte van God. Meer hebben we niet. Aan je eigen vlees en aan je eigen gerechtigheid kun je niet vasthouden. Want onze gerechtigheid is als een... Wie zegt er wat? Is er nou maar één die dat weet? Kom je van gereformeerde huis of zo? Dat het wonderlijk is. Dat waren dingen die we vroeger veel hoorden. Nee, maar we vergeven je dat wel. Zeg het nog eens, broeder. Ze willen het graag horen. Onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Als een kleed wat je weggooit. Dus wij hebben geen gerechtigheid om op te bouwen. Nee, dat is echt een geïnformeerde uitdrukking. Veel gehoord vroeger. Zeg je? Het is een bijbelse uitdrukking. Onze gerechtigheid is als een wegwerpelijkheid. Wij hebben geen gerechtigheid. We moeten wel gerechtigheid beoefenen. In navolging van Yeshua. Maar we zullen door onze gerechtigheid geen verdiensten hebben. Want we bouwen op de gerechtigheid van Messias. Mag ik me vragen? Ja, natuurlijk. Er staat gezuimd in besef van kwaad met de lichaam... dat gewas is met hetzelfde Maar ik dacht altijd... dat het is... het waterbad voor de vervoer. Daar zijn we gewassen. Ja, natuurlijk. Maar dat wordt verbeeld door het water waardoor we gaan. Waarom hebben je laten dopen. Je hebt het woord gehoord en je gaat door het water heen om gedoopt te worden, te sterven en op te staan. Het volk heeft een roep gehoord en ze gaan met Mozes door de zee. Leuk en prima. Nee? Je mag je gedachten erin geven. Alleen ik vind het een vreugde om dat te beseffen. Hij zegt het ook duidelijk. We zijn gezuiverd is van besef van kwaad. En met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Zo vertelt de Heer het. Dus wat wij je zeggen Chris? Het zegt dat de doop is een vraag ja, van een zuiver geweten. Is een vraag van een zuiver geweten tot God. Ja? Dus onze doop door de onderdompeling is een vraag van een zuiver geweten. We hebben onze zonden beleden. We zijn zuiver geworden en dan worden we gedoopt. Dat is een bevestiging op onze blijdenis. Laten we de beleidenis van hetgeen wij hopen. Dat is goed hè, hopen. Kent u nog de definitie van geloven en hopen? Hebreeën 11 vers 1. Zit je daar nou te lachen zus? Ja, jij weet het uit je hoofd natuurlijk. Erg is dat hè? Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen. En het is een bewijs van zaken die we niet zien. Dus we staan met onze ogen dicht en we zeggen dat hebt de heer gezegd. Geloof je dat echt? Dat geloof ik, want hij heeft het gezegd. Dus als je zegt, ik heb geloof, dan is het geloof de zekerheid, dus het geloof is de zekerheid van de dingen die je hoopt. En waarom hoop je het nou? Je hebt het van God gehoord en je zegt, nou, dat geloof ik. Nou heb ik hoop. Juist, en dat is een bewijs van wat we nog niet eens zien. Nou, leuk is dat, op wat voor gedachten dat je allemaal komt door een paar teksten, Ik geloof ook ik er maar tien heb vanavond. Broeder en zuster, laten wij op elkander acht geven om elkaar af te kraken als het nodig is. Oh, sorry, daar staat wat anders. Laten we op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Ik moet u aanvoeren om mij lief te hebben. Als u het maar begrijpt. We moeten elkaar aanvuren, elkaar lief te hebben. Zelfs al moppen de ene op de ander... door alles heen hebben we hem nou toch lief. Ja, maar dat vind ik moeilijk. Ja, dat begrijp ik wel. Maar hebben we hem lief. Dat doet, dat doet over ja. We moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen. Echt waar, het is jammer als de mensen er niet zijn... want die mis je. We moeten onze bijeenkomsten niet verzuimen... zoals sommigen dat gewoon zijn. Maar we moeten elkaar aansporen... En dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. Het mensen die thuis blijven zitten is eigenlijk jammer. Als ze niet beseffen dat het huis van de Heer bij elkaar komt. Om het woord van de Heer te delen. En daardoor opgebouwd te worden. Met elkaar te praten. Koffie, thee en limonade te drinken. Eens zijn brood eten, wijn. Hè? Het is een vreugde. Nou hier komt dan de heftigste uitspraak voor vanavond. Want. En dan indien voorwaarden. Streepje eronder. hè? Indien. Wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonde meer over. Het staat er gewoon, dus je moet je beseffen, even een zonde doen. Ah, lieve mensen, doet het niet. Je hebt er ook pijn in je hart van. De zonde die je met opzet hebt gedaan, is zeer in je hart en ik weet, vader is vergevingsgezind. Hij vergeeft niet één keer. Hij vergeeft niet drie keer. Oh, hoeveel doet hij het ook alweer? Zeventig, Zeventig maal zeven keer of zo. Wij He? moeten het wel doen. Wij moeten ook elkaar zoveel vergeven. Maar we moeten beseffen dat als we zijn en zondigen, tot we heel moeilijk hebben om het voor vader nog uit te leggen. Weet je het dan niet? Ja, ik weet het wel. Waarom doe je het dan niet? Ja, ja, ja, ik ben zo in mijn vlees. Ja, dat heb je toch begraven of niet? Ja, ja, ja. Oké, okay, knul staat op. Ik ben blij dat je je zonde beleden hebt. Doet het niet meer. En binnen de kortste keren zitten we weer in het zand. En dan zeggen we, ah vader het is weer fout gegaan. Lieve mensen, blijf het alsjeblieft zeggen. Want vader is genadig. Hij is barmhartig. Hij is geduldig. En hij is ook trouw om te vergeven. Maar maak er een serieuze zaak van. Want de uitspraak van Paulus is toch wel heftig. Indien wij opzettelijk zondigen... Nadat we tot erkentenis de waarheid gekomen zijn... blijft er geen offer voor de zonde meer over. Weet u waardoor de zond, wat de zondoffers betekenden in de tempeldienst? Voor welke zonde ze gebracht werden door de priester? De? Heb je het goed gehoord wat ze zeggen? Voor de zonde in onwetendheid bedreven. Dus er is een hele periode in ons leven, hebben we niet beseft wat zonden waren. Naarmate dat je het Torah gaat lezen, denk je, joh, dat is ook al fout en dat is ook niet goed. Gert, je mag ook helemaal niks als je de Heer wil volgen. Nee, inderdaad. Maar je mag alles. Je moet alleen niet meer zondigen. We moeten gewoon alles doen wat betekent in gerechtigheid te leven. Doelbewust, op het doel afgaan. Op het doel afgaan. Indien wij opzettelijk zondigen, nadat we tot erkentenis de waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonde meer over, want wat moet je dan nog offeren? Maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur dat de weerspannige zal verteren. Wat is ook weer weerspannigheid? Ander woord rebellie? Toverij? Toverij is niet meer zo'n stokje en een tovervee, hè? Maar er staat in de grond toverij. Maar toverij, dat is gewoon een vorm van manipulatie... waar je anderen onder druk zet om ze tot zondigen aan te zetten. He? Dus het is een vreselijk oordeel, de felheid van vuur... dat de weerspannige zal verteren. Dus iemand die dus... willen zijn weten en wetens het gebod van God ingaat... die wordt zelf natuurlijk gemanipuleerd door zijn eigen zondige begeerten en vaak zetten we ook anderen ertoe aan... Hè, die weer zal verteren. Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld... zo, dat is ook heftig... wordt hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van twee of drie personen. Dus als er drie zijn... die kunnen zeggen, dat heeft hij gedaan... dan wordt hij op grond van drie getuigen gedood. Op grond van Torah... Indien iemand de wet van Mozes terzijde stelt. Houd het maar kort. De tien geboden van de Heer. De hele Torah staan uitvloer ervan. Maar houd het maar bij de tien geboden. Dan staat er in wezen geschreven. Hij wordt zonder, mededogen, aan de dood schuldig. Het is barmhartigheid van God. Maar willen zijn wetens doen... Ja. Hoe zwaardere straf meent gij nou broeder en zuster dat hij verdienen die de zoon van God met voeten heeft getreden. Zo. En het bloed des verbonds waardoor hij geheiligd was, apart gezet was, onrein acht. En de geest van genade gesmaad heeft. Als wij nou die besef hebben van kwaad, nog willens en wetens kwaad doen. Dat gaat niet zomaar voor vijf cent of voor een duppie. Dat kost een gigantische prijs. Waarom zouden wij door de zonde te doen opnieuw onze heiland kruisigen? Je wordt er kotsmisselijk van. Ja, we hebben wel die neiging in ons zitten. We zijn heel schuldbewust, we beseffen dat als we elkaar bemoedigen. Maar als we beseffen wat het is om willens en wetens de zonde te doen... kruisigen we onze Heer opnieuw. Hoeveel zwaar straf meent gij dat hij dan verdient... als we onze gekruisigde Christus weer aan het kruis hangen? Nou, hoe het ook zij, jij bent zelf de tegenstander als je zo handelt. Hoeveel zwaarder straf die de zoon van God met voeten treedt. Kunt u voorstellen als mensen die jarenlang Messias als Yeshua beleiden en besluiten Gioer te gaan doen om jood te worden? Want dan moeten ze Christus als Messias verlogenen. Dan laten ze hem gewoon los. En dan staat het zo goed, want sommigen zijn dan helemaal jood geworden, en dat redt hun niet. Het redt ze niet. Hoeveel zwaar straf meent gij zal hij verdienen die de zoon van God met voeten heeft getreden? En dus teruggaat naar een, een positie waarin de Yeshua niet meer erkent als de Messias. Terwijl alle gelovigen al vanaf Adam uitgezien hebben naar die Messias, de volkomen rechtvaardige, de zere, die plaatsvervangend voor ons zou sterven, onze zonden zou dragen, zodat wij zouden kunnen leven. Als je dat verbond vertreedt. Het bloed des verbonds waardoor hij geheiligd was. Onreinacht daardoor. Ja, die heeft de geest van genade gesmaat. Dat is heel erg. Want wij weten wie gezegd heeft... ...mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Uitroepteken erachter. Ik zal het vergelden. En wederom, Yahweh zal zijn volk oordelen. Dat hoeven wij niet te doen. We kunnen wel tegen iemand zeggen... joh, ...weet je hoe God oordeelt over eh, liegen, stelen, kwaad spreken... ...naar de buurvrouw gaan... Dit zegt God ervan. Ja, toen is een gekke een foutje, je kan toch hun zonde beleiden. Nou echt. Als we willens en wetens handelen in de zonde, heb je een groot probleem. Ja, zal zijn volk oordelen. En rechtvaardig. Want het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. En je valt in de handen van de levende God op het moment dat je willens en wetens het kwaad bedrijft. Of zijn geboden overtreedt. Lieve mensen, we komen terug op het uitgangsthema van vanavond. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs. Welke vrijmoedigheid? Dat je in vrijmoedigheid voor het aangezicht van vader kan verschijnen. Als u stiekem de zonde doet, verdwijnt uw vrijmoedigheid voor God. Je eigen zonde klagen je aan op het moment dat je je handen opheft voor de Heer. Zeg je vader, ik vind het zo fijn voor u te komen. En van binnen zeg je leugen, naar, je maakt er een rotzootje van. Dat hoeft vader niet tegen u te zeggen. Want hij laat je eigen geweten spreken. En als we ons geweten dichtschuwen, Dan staan we net zo vrolijk God te loven met onze handen omhoog. Terwijl we in zonde leven. Dat moeten we voorkomen. Geef je vrijmoedigheid. Je vrijmoedigheid niet prijs. Die een ruime vergelding heeft te wachten. Want dan kun je met echte blijdschap voor het aangezicht van de Heer staan. Want gij hebt volharding nodig om de wil van God. Doende. Zie je het? Doende. Doen. Sma is wel, dat zingen we elke keer. Sma, door de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. De wil van God niet doen, niet krijgen wat hij beloofd heeft. Wat zeg je? Ja, wat doen? Gij hebt volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen die beloofd heeft. Je zal de wedstrijd moeten lopen tot het eind. Want nog een korte. Korte tijd en hij die komt, de Yeshua, zal er zijn. Hij zal niet op zich laten wachten. Mijn rechtvaardige, dat is Yeshua, en wij zijn met hem gerekend tot rechtvaardige, zal uit geloof leven, broeder en zuster. Vul je naam erin. Mijn rechtvaardige, Willem, Piet, Marie, Kees, Jannie, zal uit geloof leven. Maar als wij nalatig worden, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Als wij nalatig worden, heeft de ziel van God geen welbehagen in ons. Het is toch wat, je in een paar teksten lezen: constant het uiterste links, uiterste rechts. Maar het is heel zwart-wit, maar wel vreugdevol om te beseffen. Nou zegt Paulus als laatste, doch, broeder en zuster, wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderven leidt. Amen? Zeg het eens, ik heb niets van doen... Met nalatigheid die ten verder leidt. Nog een keer. Wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verder leidt. Nog een keer. Wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verder leidt. Amen. Echt waar, je moet het beleiden. Je moet het zeggen. Doch, met geloof hebben we te doen. We hebben dus niets te doen met nalatigheid die ten verder leidt, maar met geloof dat onze ziel behoudt. Aan of zeggen? Nog een keer, maar met geloof dat de ziel behoudt. Amen. Ja, het staat er ook. Amen. Dat was het voor vanavond, lieve mensen. We gaan nog een paar fijne liederen zingen, want het is een vreugde. He? Als je samen een lied zingt, dat is aanbidden met stemverheffing.